We're gonna Ja, we hebben toen straks in de agenda al een melding gemaakt van de film Troebel in de bioscoop in het circus Zandvoort. En bij ons zit nu Veerle Akkerstaf en zij is de schrijver en de regisseur van die film. Ja. En uh, vertel over die film. Uh, nou ja, Troebel is een absurde... Ja, een korte film van 20 minuten uh, gaat over een vrouw die haar zoontje is verloren in een tragisch ongeluk. En daardoor eigenlijk een beetje de grip op de realiteit kwijt is. En zij probeert echt alles om uh, eraan te doen om in die fantasie te blijven eigenlijk. Dus ook als haar dochter dat probeert te verstoren. Uh, blijft ze maar doen alsof dat zoontje nog leeft. Dus nou, een hele absurde film. Um, het is een zwaar thema, maar ja, op een hele toch wel lichte. En ja, enigszins komische manier verfilmd. Ja. En nu eenmalig in Zandvoort hier in de bioscoop. Ja, ik heb begrepen dat er uh, nogal wat Zandvoortse ondernemers jou geholpen hebben om deze film te maken. Ja. Dat het daardoor ook al heel bijzonder is dat je het uh, nog een keer mag laten zien hier. Ja, zeker. En uh, ja, het uh, is dus vooraf aan de uh, filmavond van Thijs Okkers. He? Ja, die klopt. heeft op woensdagavond zijn filmavond. En uh, de film die er dan daarna gedraaid wordt. Is Rainy Day in New York. Ja. ja. Past dat een beetje bij elkaar? Uh, ja, nou, ik denk het wel enigszins. Het zijn wel natuurlijk twee totaal andere films, maar ik denk het wel. Ja. Dus, okay. ja Nou, het, het is natuurlijk bijzonder hè, dat je dat zo in, in, voor zo'n ja. film mag uh, laten zien. Ja. En, uh, ja, ik, ik ga persoonlijk, uh, ga ik. Ja, ik vind nou, het wel leuk. heel leuk om uh, te zien. Ja. En uh, wat, wat, is, wat is de bedoeling geweest van deze film? Hoe is dat tot stand gekomen? Uh, nou, het is uh, officieel mijn afstuurfilm van de Amsterdam Filmschool. En het is tot stand gekomen met het idee van: Nou, we willen een, uh, een, een, een korte film maken mijn eerste korte film. Um, en vooral met mensen ook uit Zandvoort. Uh, dat is eigenlijk per toeval zo ontstaan. Dat dat zo was. Mijn producent kwam uit Zandvoort, wisten we van tevoren niet. was, hé, hey, woon je daar? Ja, ik woon er ook. En onze hoofdrolspeelster, Danielle Oonk, die komt ook uit Zandvoort, ja. ook puur toeval. En ja, toen zijn we echt gaan denken van nou, we willen dan toch wel ook gewoon het hele dorp uh, mobiliseren. Bij uh, betrekken. Ja, ja, en het is gewoon zo leuk. Want we hebben ondertussen allerlei awards gewonnen. En we draaien op heel veel festivals wereldwijd. En wat begon als een soort van... nou ja, afstudeerproject met het idee van... nou, het zou leuk zijn als iemand mijn film zou willen zien. Uh, draait er nu gewoon wereldwijd. En ja, dat maakt me heel trots. En dat maakt me ook heel trots gewoon op ons dorp. Nou, dat is dorp. Dus reden dus genoeg dan, voor ja. iedereen... om daar woensdagavond ja. naartoe te gaan. Het ja. begint om half acht. Ja. En dan kun je daarna gelijk... de film zien die van de, van de filmclub is. Dus, ja. uh, nou... Uh, mooi. Ja. Uh, ik, ik wens je heel veel succes en uh, nodig vooral iedereen uit om woensdagavond om half acht, uh, voor half acht, hè? want ja. dat begint om half acht, dus ja. dan moet je er wel om kwart over zeven zo'n beetje zijn, naar jouw uh, film te komen. En die film die heet Troebel. Yes, nou, komt dat zien. Heel veel succes, kom dat zien. Yes, Dank dankjewel. Dankjewel voor je komst. En uh, wij uh, nodigen onze volgende gasten uit om bij ons te komen zitten. Dat is uh, Marjan Molenaar en Esther Powell. Als ik het netjes zeg. Oh, Paul. Mag gewoon Paul. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, de bijeenkomst uh, samen Zandvoort in de blauwe tram. Klopt. Daar hebben we Klopt. het over. Uh, waar gaat dat over? Voor mensen... Ja, er zijn heel veel regelingen voor mensen met een laag inkomen. En um, er wordt gewoon niet voldoende gebruik van gemaakt. En we willen we hebben maandag naar op zoek gaan: is van wat doen we nou goed en wat kunnen we nog beter doen om de mensen te bereiken? Ja. Dus dat is een van de redenen waarom we ondernemers en uh, mensen, uh, maatschappelijke organisaties hebben uitgenodigd om uh, bij ons te oh, komen. Dus het is zijn. dus niet voor de mensen zeg maar, uh, met een lager inkomen om daar naartoe te komen, maar het is echt voor. De ondernemers om te kijken wat zij kunnen doen voor die mensen met een laag inkomen. Dat ja, is, ja, is wel een belangrijke nuance inderdaad. Het is dus niet voor, uh, we doen het voor de mensen met een laag inkomen. Met maar dat zon, komt later dan? Maar, ja, we gaan nu ophalen. We gaan nu de ideeën ophalen samen met de organisaties, de ondernemers en de maatschappelijke organisaties. Het ja. ja. is een beetje een brainstormavond. Uh, ja, klopt. Ja. En iedere ondernemer die is dan welkom om daar een bijdrage aan te leveren of, of zie ik dat verkeerd? Ja, nou, dat, dat klopt inderdaad. Ja, ik, zal ik anders even iets vertellen over ja, de Zandvoortpas? Ja, doe maar. Doe maar. Ja, ja. Want we hebben namelijk in Zandvoort de Zandvoortpas. Um, en die is bestemd voor mensen met een laag inkomen. En um, met die pas heb je recht op allerlei regelingen. Um, ja, om het leven gewoon iets makkelijker te maken. Ja. Um, het aanvragen van die regelingen gaat ook makkelijk als je eenmaal een zandvoortpas hebt. Dus dat is een echte groot voordeel. Maar we merken wel in zandvoort dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt. En daar is die bijeenkomst maandag voor. Ja. Maar er wordt te weinig gebruik van gemaakt. Is dat dan omdat mensen het niet weten? Of dat ze zeg maar, een soort schaamte hebben om dat te doen? Dat kan, maar dat is ook kan iets wat we zeg maar, aanstaande maanden hopen naar boven te halen. Van wat is nou de reden waarom er niet meer gebruik wordt gemaakt van die regelingen van die, die er pas. zijn. En van ja. de Zandvoortpas. Ja. ja, die Zandvoortpas die kun je dus krijgen als je zeg maar, kunt aantonen. Hè? Want dat is dan misschien ook wel een, een drempel die er is voor mensen om het dan openbaar te maken... dat je inderdaad een laag inkomen hebt. Hè? Want dat dat, dat, kunnen. Dat, ja. dat is natuurlijk ja. wel een, een dingetje. Ja, niet tot. iedereen uh, roept van nou ja, daar nee. pas ik in en uh, daar zit ik bij. Maar ik denk... Ja, dat hoeft, dat hoeft niet iedereen te weten dat ik maar een klein budget heb om van nee. te leven. Maar je hebt natuurlijk zoveel voordelen. Er zijn, um, wat nu bijvoorbeeld ook alweer aankomt aan het einde van het jaar is, is de nieuwe collectieve zorgverzekering. De gemeente verzorgpolis bijvoorbeeld. En met een zandvoortpas kan je daar weer aan deelnemen. Waardoor je dus veel voordeel hebt. Een heel uitgebreid pakket hebt. Ja. Extra verzorging. En geen, uh, uh, je betaalt geen eigen risico. Dus dat zijn natuurlijk enorme voordelen nou, voor mensen. met. Dat is dan wel zorgdus. een heel bijzonder iets. Want ik geloof dat vooral die eigen risico... voor heel veel mensen een groot probleem is. Waardoor ze bepaalde dingen niet doen omdat dan dat van, ja. hè, dat moeten ze zelf betalen, hè, ja. dat uh, ja. moeten ze ja, echt eigen, eigen risico opsoeperen. Ja. Ja. Dat merk je ook echt, eigen risico, dat hakt er gewoon in. En uh, dat kan ook betekenen dat mensen de zorg gaan mijden. Ja. En als je eenmaal een goede ja. zorgverzekering hebt en je maakt zorgkosten, um, ja, dan hebben mensen helemaal geen drempel om naar, uh, uh, ja, naar de huisarts en de Of een vervolen. tandarts of, uh, of een ja. fysiotherapeut, want ja. dat zijn natuurlijk dan de dingen die extra betaald uh, ja. moeten worden. Zou ja. het dan niet een idee zijn dat als je dan de zandvoer te pas uh, Je bent uitgenodigd. Kor, uh, met je ideeën. Dat, ja, nee, maar ik zit er even te denken. Van, ik hoorde dan inderdaad het verhaal... Van dat mensen zich er een beetje voor schamen... dat ze dan misschien een, een laag inkomen hebben... en die zandvoetpas hebben. Dat je dan die zandverpas uh, zo maakt... of zo gaat gebruiken... dat die voor alle inwoners is... en dat de mensen met een laag inkomen... een onzichtbare... gratis extra krijgen korting, Gratis dingen krijgen. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat is een heel mooi idee. Dat betekent dus een dat, een dat, dat, dat, dat ik met mijn zandverpas uh, daar krijg ik bijvoorbeeld... Uh, korting bij het zwembad. Die noemen wat. Maar de mensen die dan geïndiceerd zijn... met een laag inkomen, krijgen meer korting. Ja. Maar je ziet dat niet aan die pas. Nee, precies. Dat zou hartstikke mooi zijn. Ja, we proberen nu in Zandvoort nog echt het bereik te vergroten. Dus dat mensen ook echt, als ze eenmaal die pas hebben, dat ze daar gebruik van maken. En um, wat jij nu, uh, waar je nu mee komt met dat idee, dat is misschien wel een volgende stap. Want het is natuurlijk hartstikke mooi om, uh, als we heel veel aanbiedingen en voordelen uh, hebben, nou, dat iedereen daar gebruik van maakt. Dat zou geweldig zijn. Ja, want ja. kijk, ik ben natuurlijk uh, Zandvoort uh, op mijn top. Hè. Dus ja, alles wat van Zandvoort is, dat wil ik graag hebben. Dus ik wil eigenlijk ook ja. een Zandvoort. Het past, maar ik kom niet in aanmerking. Nee, nee klopt. Ja, en ik hoef dan helemaal niet veel korting te hebben, of zo, want ik kom toch niet uh, daarvoor uh, in aanmerking. Maar als je dat dan voor, een, een, voor alle ingezetenen, alle inwoners van Zandvoort... die hier een adres hebben, die pas uh, geschikt maakt... of tenminste ja. ter beschikking stelt... en die geïndiceerde mensen... ...krijgen dan extra korting en hebben extra recht... ...bijvoorbeeld op een zorgverzekering. En ik dat zou een mooie regeling zijn, ja, absoluut. Ja. En je ziet het niet aan die PAS. Nee. Nee, precies, dat, dat is dan wel een belangrijk dingetje. Kun je stellen dat ze mensen met bijvoorbeeld een bijstandsuitkering... Hè, dat, ...dat is dan uh, de groep waar het in valt... Is dat ook voor mensen die alleen een AOW hebben? Precies. Je moet eigenlijk wel breder denken, uh, want wij hebben vergoedingen uh, 100 tot 120 procent van de uh, bijstandsnorm, het <coughs> wettelijk sociaal minimum. Dan ja. kom je dus in dus, aanmerking voor de pas. Ja. Ja. Nou, ik denk dat dat best ja. veel mensen zijn, hè, want het is een ja. behoorlijk grijs dorp, als ik het ja, maar als je zo alleen mag Ja, AOW zeggen. hebt, dan kom je daar. En je op. hebt alleen die AOW, dan mag je daar dus voor in aanmerking ja. komen. En dan kun je dus, en moet je dat dan. En niet via... te veel spaargeld, hè? Nee, ja, dat is natuurlijk ook wel weer een dingetje. Ja, ja. Maar uh, hoe, hoe gaat dat dan? Ga je dan naar de gemeente toe uh, en je gaat naar de balie en je zegt: van, Nou, ik uh, heb uh, alleen maar mijn AOW, ik heb uh, geen spaargeld. Uh, kom ik in aanmerking voor die pas? Of is dat dan al automatisch? Dat ze dan, uh... Mensen die bekend zijn bij de gemeente. Dus mensen die inderdaad bijvoorbeeld een uitkering hebben. Of een aanvulling op een AOW. Die krijgen automatisch de pas toegestuurd. Okay. Mensen die kwijtschelding hebben gekregen. Van de gemeente Belastingen. Die krijgen de pas automatisch toegestuurd. Okay. En mensen die bijvoorbeeld in de schulddienstverlening zitten. In het traject krijgen ook automatisch de pas. Dus we hebben een grote groep. Is in beeld. Ja. Maar we zijn ook juist op zoek naar de mensen. Die buiten die uh, groep. En want we waar je het over hebt. De ouderen bijvoorbeeld die niet. Aha. Dit dus de 65 pl of dit is, uh, ja, 66 plus... Ik uh, krijg in januari... mijn oude. weet ik? ben ik 66, 66 en 4 ja. maanden. Dat ja. is 4 maanden teruggehaald trouwens. Want het was 8 maanden en nu is het 4 maanden. Maar um, ja... Ik neem aan dat ik... Dan, dan krijg je het dus niet, maar... Zou ik alleen maar een AOW hebben, dan kan ik me dus daarvoor aanmelden. Ja, precies. En dan moet ja. ik aan naar de gemeente toe. Ja, kan op, op verschillende manieren. Ja, zou ook digitaal. Ook digitaal. Um, via de wijkteam. Via de wijk, sociaal wijkteam in uh, de Blauwe Tram of anders pluspunt. Ja. Um, bij de gemeente zelf. Ja. Dus ja. als je elke al een keer gewoon een kopje koffie gaat drinken in de Blauwe Tram of bij pluspunt in Noord. Dan kun je dat gerust laten vallen precies. daar. Want dan is er altijd wel een vrijwilliger die dan dat kan oppakken. En jou bij de juiste weg uh, kan wijzen. Ja. Om die pas aan te ja. pakken. Ja. Ja. Ja. Mooi. Ja. Prachtig initiatief vind Zeker ik Zeker weten. Ja, vinden wij ook. Ja. Ja. En daarom is het juist zo belangrijk dat er goed gebruik van gemaakt gaat worden. Ja, en, en, maar goed, jullie gaan dan met ondernemers praten. En ja, met mensen die eventueel iets kunnen betekenen voor mensen met een, met een, een, een pas, een zandvoortpas. Um, uh, zijn er bepaalde gebieden die nog on ontgonnen zijn, om het maar even zo te zeggen? Nou, dat, dat weten we dus eigenlijk niet. Dat weet je niet. Nee, dat... Maar jullie hebben niet zelf ideeën van nou, eigenlijk willen we daar uit die hoek wel iemand hebben die iets voor ons kan betekenen. Oh, zo bedoel je. Qua ja. mensen. Die aanwezig zijn maandag, bedoel jij. Ja. Oh ja. Um, nou. Ik, weet je, um, ik denk de ondernemers, een beetje, uh, die, ja, die wel een hart voor de zaak hebben, om het maar zo te zeggen, maatschappelijk uh, hart. Um, en die misschien wel iets willen bijdragen. Dat is hartstikke leuk. Daar, ja. Naar die mensen zijn we op zoek. Ja. Ja. En, maar wat ja. we eigenlijk ook zoeken op die avond. is van de, uh, binnen Zandvoort zijn al heel veel initiatieven. Ja, die, die dus de zandvoerders voor elkaar doen en, en die initiatieven willen we ook heel graag naar boven krijgen, zodat ja. iedereen weet van, hey dit, dit wordt al gedaan en met die moet ik zijn om, om voor, voor dit of voor dat, of dit ja. of voor dat. Ja. Okay. Dus dat is ook nog een doel die we nou, tijdens dus die avond. Wel, wel. hebben. dat wordt dan wel een bijzondere avond denk ik. Hopen we? Ja. Heel erg ons best. Ja. Want kun je aangeven van wie de, zeker, van, van wie je zeker weet dat die dan komen al en misschien dat er, als de andere ondernemers luisteren dat die denken. Komt. Oké, okay. uiteraard. <laughs> uiteraard, <laughs> ja. ja. Um, Holland Casino komt. Um, nou, we hebben natuurlijk het Sociaal Wijkteam. Uh, uh, ja, die kennen heel veel mensen, dus die komen ook. Ja. Um, Adviesraad. Adviesraad, Friesen van Marion, Stichting Leergeld, jeugd, uh, Jeugdfonds, sport, uh, sport en Cultuur... Ja, want het gaat niet alleen over oudere mensen. Het gaat inderdaad over nee, mensen met een kinderen, klein budget die kinderen willen ja, graag sporten. Ja. Daar is een potje voor. Nou, er is ja. een mogelijkheid. Het is echt nu wel goed dat je die vraag hebt gesteld. Want eigenlijk zouden we nog wel um, sportclubs uh, kunnen gebruiken. Ja. Die hebben volgens mij nog weinig van zich laten horen. Dus nou ja, die zijn er genoeg hier. De, ja, oproep sportclubs. Want er komt heel veel goed uh, spul hier uit de kweekvijver, zeg ik altijd. Ja. Want als je ziet wat voor kampioenen uh, dit dorp uh, voortbrengt, dat ja. is toch niet gering. En uh, misschien zit er inderdaad wel een kampioen ergens uh, op de bank thuis die uh, gewoon aan het sporten moet. Ja. Maar daar zijn dan misschien de financiële middelen ja. niet voor. En die zijn er wel. En die zijn er ja. uiteindelijk wel, want ja. daar is dat uh, fonds voor. Uh, Absoluut, we nou, proberen het wel aan, uh, een oh, goed idee ja, de exactly. sportclubs dus, ja, uh, dus als inderdaad. er mensen zijn van de sportclubs hier in het dorp die luisteren uh, kom uh, naar jullie bijeenkomst blauwe tram of blauwe vijf tram vijf uur ja. nou dat is wel mooi want ja, dat is van voor, vijf tot acht zijn van er vijf er tot acht nou dus ja. mensen die dan bijvoorbeeld wat later zijn omdat ze hun bedrijf nog niet alleen kunnen laten die kunnen dan die missen alleen een lekker hapje dat is de enige ja. ja nou misschien kun je nog wat opzij zetten ja, voor wel heel belangrijk, inderdaad. Ja, ja nou, ik, ik vind het een mooi initiatief. Ja, ik denk dat zo zo'n zandvoortpas voor iedereen moet uh, zijn en dat je dan verschillende niveaus uh, gaat, gaat ja, krijgen. Dat een goed onder. idee. Want dan, dan hebben de mensen ook die schaamte niet uh, van ja, ja, ik heb een zandvoortpas. Omdat ze dan dan kunnen ze zien dat een ander Een ander kan dan zien dat je dan weinig geld te besteden ja. hebt. Maar als je dan voor iedereen geldt. Is dat niet ooit geweest? Want ik zit me net te herinneren dat ik ook ooit een zandvoortpas heb gehad. Ja, Dus dat is op zich niet een nieuw iets, maar wat misschien weer opnieuw leven ingeblazen moet worden. Ja. goed koor. Goed wakkerpunt. Ja, dat komt gewoon aan mij op. Ja. Van, ja, het is van. Dat heb ik best wel een tientje voor over ook per jaar, als je dan korting krijgt bij het zwembad. Ja. Op korting op dit, op korting op dat. Je ja. nou ja, Kunnen dat, andere dat, dingen weer mee financieren. Nou, Dat bedoel ik ja, dus. Ja. Dan, dan, dan kun je andere dingen daar weer uh, extra voor uh, benutten. Dus dat is een, uh, een super idee. Ja. Nou, helemaal goed. Wat wil je nog kwijt? Nou, meld je aan als je het uh, interesse hebt... en zegt van ik heb eigenlijk wel hele goede ideeën... en ik wil erover meedenken. Dan mag ook een niet-ondernemer is ook van harte welkom. Nou het is niet alleen maar uh, ja. voor ondernemers. Nee, nee want het, het gaat dus om goede ideeën... van waar kunnen we nou mensen vinden... Die, uh, die mogelijk uh, recht hebben op een zandvoorpas En uh, we willen graag ideeën ophalen van waar worden mensen nou blij van? Waar zou je zelf blij van worden? En, en hoe brengen we het goed onder de aandacht? Zijn daar nog goede ideeën ja. voor? Zodat in ieder geval alles wat er al is, ook bekend is bij de mensen. Ja. Kijk, kijk naar kinderen. Er zijn zoveel regelingen voor kinderen. En we willen juist dat kinderen meedoen. In de maatschappij. In ja, een... nou ja, in plaats van dat ze op hangen, er is er natuurlijk nu wel een honk voor die kinderen hè, waar ze naartoe kunnen. Maar er zijn misschien nog veel meer dingen die ze kunnen doen. Ja, er zijn ook hele mooie financiële vergoedingen voor schoolgaande ja. kinderen, voor de schoolkosten, voor schoolreisje. Voor ja, je... ja, precies. Hè. Dat zijn vaak dingen die best ingewikkeld zijn. Nee, voor je regenpak en voor je pennen en voor je. Dus ja. noem het maar op. En, Goed dat je dat zegt ook. Ja. Dat soort dingen, een regenpak inderdaad, want als ik, mensen die hebben geen auto vaak of nee, dat hebben ze eigenlijk niet. Maar ook een laptop en een fiets, hè? Ja, dat, dat soort dingen. Dat een ik Die zouden we natuurlijk ook kunnen <laughs> voorzien is van. een weet uh, waardig wel. Hè, denk denk ik. Ik. <laughs> die kunnen we natuurlijk ook voorzien van een magneetstrip en met acties kun je daar punten dan uh, opsparen bij bij ondernemers en die kun je dan doneren aan bijvoorbeeld een doel waarvan jij zegt, van nou, ik vind dat mijn punten die ik verzameld heb, mogen dan naar dat doel. Bijvoorbeeld naar een voedselbank of zo? Of naar, uh... Bijvoorbeeld, ja. Of ja. naar... Uh, Het asiel? Nou ja, bijvoorbeeld voor, voor, voor kinderen die dan bijvoorbeeld geen geld hebben om voetbalschoenen te kopen, ik noem maar wat. Ja, maar nou, daar is dat fonds voor, hè? Dat heeft de gemeente heeft daar een ja. fonds voor. Maar zo dan. dan, dan... Ja, nee, maar ik begrijp wel ja. wat je bedoelt. Bij aankopen, mensen, punten sparen. En, uh, ja. ja. Maar nog ja. kan je dat uh, toelichten je idee? Ja, is ja. ja. nou, ja. nou, je kan, je er, niet onderuit, ah. nee, kan ja. er niet meer onderuit, hoor. Nee, je kan er niet Eten meer onderuit. Eten moet je toch? Dus Eten moet, het moet toch je toch. Ja. Ja. Dat is ook een goed idee, kunnen we heel goed ja. gebruiken. Ja. Leuk toch? Wel ja. ja. nou, even aanmelden, hey. Ja. Samen het Zandvoort.nl. Daar kan iedereen zich aanmelden die dan mee wil doen met de brainstorm-sessie op uh, aanstaande, maandag. aanstaande maandag. Om ja. hoe laat? Vijf uur starten. We. Van vijf, vijf tot acht. Van vijf tot acht. Dus iedereen en kan komen. Waar is dat precies? Blauwe tram. In de blauwe tram. Hier in het centrum. Bij de ingang van de, uh, van de bibliotheek, Precies. Daar zeg ja. ja, Waar je naar ja. binnen gaat. Het zit in de grote zaal. In de grote zaal. Oké. Okay. Ja. Nou, uh, ladies, uh, ik zeg uh, heel veel succes. Dank uh, je wel. Ik hoop dat er zijn. veel mensen komen ja, en dat vooral veel mensen goede ideeën, goede halen, ideeën ja, kunnen ja, Dat doen. hopen we ook. En voor degene die geluisterd hebben, van, uh, die dus nog recht hebben op die Zandvoortpas. Ga naar de balie van de gemeente. Of naar het wijkteam. Of naar het wijkteam en, en ga je daar aanmelden. Of vraag bij de Blauwe Tram of bij het uh, pluspunt. Ga eens naar binnen voor een kopje koffie daar. En vraag dan gelijk even van... Precies. Hoe zit dat met die Zandvoortpas? Precies. Hartop. Okay. Dankjewel. Nou, we gaan uh, ja. naar uh, muziek luisteren. Cor, wat had je ook weer bedacht nu? Volgens mij uh, is het nu All Together Now van de farm. Ja, dat, dat, dat luisteren we. Goed, tot zo. Er nou van de vorm zeer toepasselijk voor het onderwerp wat hiervoor was. Ja, inmiddels is aan tafel aangeschoven. Een mooie verschijning. donna Corbani, welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. En jij hebt iets te vertellen over jouw open atelier morgen. Ja, <laughs> hoe gaat het met het tekenen en met het schilderen? Heel goed, ik ben ja? heel druk bezig geweest. Ook, uh, Heel veel met exposeren, heel uh, continu achter elkaar exposities. Dus uh, de laatste tijd heb ik me heel veel uh, aan, aan het schilderen gestort. Dus uh, meerdere nieuwe schilderijen gemaakt, ook kleine schilderijen gemaakt. Zodat ik uh, voor morgen uh, een heleboel te zien heb voor, uh, voor alle mensen en te koop. En te koop, ja. ja. ja. Want zo'n klein schilderij, kijk niet iedereen kan natuurlijk zo'n groot schilderij plaatsen, maar ook ja. niet betalen waarschijnlijk. Dus zo'n klein schilderij is natuurlijk wel een heel mooi alternatief. Ja, ik heb uh, juist een hele serie gemaakt van acryl, originele werk op hout. En ook nieuwe metalen beelden gemaakt, allemaal onder 100 euro. Dus uh, nou. vanaf ja Zo rond de 50 euro heb je echt iets origineels. En dat is in tegenstelling de, die grote olieverfschilderijen Daar ben ik maanden mee bezig. Dus dat kan dat is ik niet logisch, aanbieden. Nee, tuurlijk, maar uh, dan heb je in ieder geval iets origineels. Wat uh, zeker betaalbaar is. Voor ik ben een echte Donna Dan thuis. heb je een echte. Ja. Nou, ik heb ook wel safe drukken en prints. Maar ik vind het zelf ook bijzonder om iets... Uh, ...van eigen hand te maken... ...en ook te verkopen, dus uh, dit is origineel Goeie. werk. Goed, je zit in de Verspijkstraat ...104, dat mm -hmm. is... Uh, ...nou ja, eigenlijk uh, op het rijtje huizen ...aan de linkerkant, en het is van... ...3 uh, tot 6. Uh, ja, klopt. Aanstaande zondag. Ja, uh, ik, ik ben al een paar keer bij je naar binnen <laughs> geweest... ...en ik weet dat het uh, prachtig is wat je hebt... Uh, ...staan daar, en... Uh, ...nou... Ja, ik heb uh, bubbles en bites. Dus ik heb uh, bier uit Amerika, mijn uh, geboorteplaats. En ik heb ook wat uh, lekker cava van Spanje. Dus het wordt helemaal zonnig en gezellig in huis. Ook uh, alcoholvrije bubbels heb ik ook, maar het is die thema bubbles en bites. En uh, ook met wat hapjes. Dus ik wil gewoon een gezellig middag voor iedereen die op een zondag wil komen kijken naar kunst. En een praatje maken en kan ik wat uitleggen over... Verschillende Maar je zegt thema Bubbles and Bites, en is dat dan ook terug te vinden in je kunst of is dat echt alleen maar voor? Nou, de ik gasten? hou van een feest en een gezelligheid. Dat is altijd terug te vinden in mijn kunst ook, want het is uh, uplifting, het is vrolijk en ik hou van uh, een feestje. Dus ik vind uh, kunst moet gevierd worden, het leven moet gevierd worden. Dus ja. Uh, op zo'n manier kan ik het in mijn eigen huis uh, een beetje vieren met mensen. En zoveel mogelijk van mijn kunst laten zien. Je bent wel een beetje levensgenieter. Ik ben een levensgenieter, zeker. En de, uh, de werk wat ik maak is heel kleurrijk en vrolijk. En, uh, vol levenslust. Dus, ja. uh, dit, je hebt nog steeds geen spijt goed. dat je hier terechtgekomen bent? Nee, ik, ik hou me goed bezig... met uh, allemaal dingen. Ik reis graag, dat wel. Dus uh, de winter komt eraan. Dan, uh, ga je weg? Je wordt het wordt te koud <laughs> ja. hier. Dan dan ga je een warme reis uh, zoeken? Ja, ja maar uh, ik ga binnenkort weer naar Californië. Maar uh, ik, ik heb een, hier naar mijn zin. Ik zit lekker dicht bij het strand. en uh, Met een ruim atelierplek. Dus... Uh, nou zou ik toch denken in Californië. Dat is toch wel een mooie plek om te wonen. Maar... Ja, ik heb daar. warm altijd. Uh, ik heb daar 18 jaar gewoond en dan uh, naar New York. Ik heb gestudeerd in New York en uh, al. Meer dan 25 jaar woon ik in Zandvoort. Met, uh, met veel plezier. Nederlandse man. En uh, voor de liefde ben ik hier naartoe gekomen. En ik ben uh, nog steeds verliefd en gelukkig hier in Zandvoort. En als het dan heel koud en naar en grijs en grauw <laughs> wordt. dan smeer je dan toch ja, even dan dan een Ja, dan kijk ik vogel. naar de last minute. Ja. <laughs> ja. ja, gelijk. Ja, zou ik ook doen. Als dat kan, dan moet je of dat Of doen. Afrika schilderen. Dus uh, van, mijn sch van mijn schilderijen. Ik, word zelf, ik maak wat ik zelf. Uh, vrolijk wat mij gelukkig maakt het ja. is dus voor mijn eerste instantie voor mezelf en daarna ga ik mij expliceren, maar ik ben uh, professioneel kunstenaar geworden omdat het spreekt veel mensen aan, ja. misschien juist omdat het gereisd is, is het leuk om iets heel kleurrijks en vrolijks te maken. te ja, maar dat, want dat is het inderdaad, hè. je gebruikt heel veel mooie kleuren heel veel frisse kleuren dat, dat blauwe uh, kunstwerken. contrastrijke kleuren ja. Ja, ja. ja dat ook, dat ja. ook inderdaad in ieder geval uh, dat ook dit wat er op de achterkant van dat kaartje staat, hè? Dit, wat, hoe, yeah. heet, hoe heet dit? Die heet um, In the Eyes of the Beholder. En De schilderij, als je het ziet, is een groot schilderij. Die heb ik gemaakt voor de Oda en Zandvoort Expositie in het Zandvoorts Museum. En aan de ene kant is het grijs, aan de andere kant is het heel zonnig. En het betekent dat, ja, yeah, het is uh, in the eyes of your beholder, beauty is in the eyes of, your be of the beholder. Dus... So, Um, ja, je kan iets moois of lelijks zien. Wat lelijk is de letterlijke een vertaling voor jou van Beholder? Um, uh, je ziet of iets moois of lelijks is. Je moet de schoonheid in alles kunnen zien. Dus zelfs op een grijze dag kan de zee heel wild zijn en mooi. en Dus ja. dat is de schoonheid. Ook op een grijze dag in Zandvoort kun je ook genieten van de schoonheid van die wilde zee. Dus zeker, ook zeker. De schoonheid moet je zelf in alles zien te vinden. Nou. En dan daarna bij jou in de kunst. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nou, heel goed. Dus uh, morgen tussen drie en zes uh, ga naar de Van, Spijkstra, Spreek, Van Spijkstraat 104 bij het open atelier Corbani. En iedereen is welkom voor uh, um, Bubbles and Bites. Bubbles and Bites. Ja. En, en ja, ook op mijn website is er meer informatie te vinden www.corbani.com. En uh, op Facebook staat een evenement. En ik ben er overal op social media te vinden als er meer informatie. Maar het is vlakbij het treinstation. Ja, het is, het is heel makkelijk, makkelijk te vinden. Te vinden. Ja, Vlaggen precies. hangen buiten, deur open hoop ik. Ja. ja als het <laughs> al niet te hard, hard te te waait. Uit. Goed, Cor? Ja, ik. Uh, Misschien kom ik wel even langs morgen. Gezellig, ja. leuk. Ja, <laughs> doe. En uh, ik, ik, ik, ik vind de manier van, van uh, hoe je het nu uitlegt over die, uh, jouw schilderij. Dat zag ik in het begin niet, dat de linkerkant grijs was en de rechterkant kleurrijker. En als je dat toelicht, denk ik, ja, verrek. <laughs> ja, dat, dat is wel, wel leuk hebt, gevonden. Het, het is leuk gevonden, maar grappig is dat je, je kijkt eerder naar de kleur dan, dan naar het grijze. Ja. Dus ja, dat is precies. de uitnodiging die je doet om ja. Ja. naar de kleurige kant te kijken. Precies, ik denk uh, je maakt bewust een keuze als kunstenaar ook. Uh, Welke kant wil je op? Wat gevoel wil je uh, brengen in je werk? En uh, ik wil gewoon vreugde. Ik wil dat opwekken aan andere mensen. En ik wil dat ook voor mezelf. Dus het is uh, werk waar je een uplifting waar je vrolijk van wordt. Dat is in ieder geval wat ik wil inbrengen in mijn kunst en overbrengen aan andere mensen die naar het kijken. Nou. Heb jij ook nog uh, uh, meubels uh, gemaakt? Ja, ik ben bezig ook aan uh, beelden verschillende meubels. Ook uh, in opdracht voor mensen als ze dat leuk vinden. Helemaal custom. Dus mijn man die is heel goed met uh, metaal. En wij maken samen verschillende designs. Dus voor custom meubels, voor een huis. Van alles voor designs. Uh, het is uh, ook een klein tafeltje, of een stoeltje. Maar dan heel uniek. Dan heb je echt iets wat niemand anders heeft in huis. Dus dat is wel leuk. Een eigen atelier proberen we zoveel mogelijk zelf te doen. Verschillende technieken uitproberen. En uh, zo zijn we een uh, klein bedrijf voor de kunst een beetje. Ja, helemaal <laughs> mooi. Dat kunnen ze allemaal zien morgen. In ja. de Spijkstraat 104. Heel veel succes. Ja, dankjewel. En graag tot een volgende keer. Bedankt. Ja, dank we voor hebben nog komst. een extra muziekje voordat wij naar onze volgende gast gaan. Die staat al klaar, Ernst Brokmeijer. Want die heeft best wel wat te vertellen over wat er dit strandseizoen gebeurd is allemaal. Bij het strand en ja. omstreken. Nou, we gaan eerst even luisteren naar Cheap Trick met het nummer Surrender. Dat was Cheap Trick met het nummer Surrender. En uh, inmiddels is aangeschoven aan tafel Ernst Brokmeijer. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. En uh, Ernst Brokmeijer is natuurlijk bij de Zandvoortse Ja. Heel bekend van de post Brokmeijer. Ook, nou ben ik dat niet zelf. Maar. Nee, dat is, uh, heel veel mensen die denken dat wel. Maar uh, dat is dus niet zo. Um, het strandseizoen 2019. Nou, dat is ja. nu over. Maar hoe is dat afgelopen? Hoe is dat uh, verlopen eigenlijk? Ja, het was natuurlijk een ontzettend mooi jaar. Um, en, en wat ik altijd wel mooi vind dat bij iedereen natuurlijk blijft hangen: die, die aantal periodes extreme hitte in de zomer. Um, ik denk als je over het hele jaar kijkt dat uh, het voorseizoen weer iets minder was qua weer. Ja. Um, ja, maar Wij kijken vaak ook naar de cijfertjes. ja dan hebben we gewoon een heel druk jaar gehad. En dan vooral heel veel preventief werk. Je kan je voorstellen op die dagen dat het extreem warm is. Dat het betekent dat wij als regense ook extra mensen in moeten zetten. Dat we vaak echt tot 9, 10 uur s avonds het stand er nog uitzag alsof het 12 uur s middags was. Dus ook onze boot aan het varen, auto's aan het rijden. Um, maar ook qua inzetten zie je vooral aan de ja, wat we dan noemen het kleine leed, hè, kleine hebiootjes, kinderen die zoek raken, ja, dat dat echt uh, ja, dat veel is. Hè. Dus als voorbeeld bijna 180 kinderen die of gezocht of zoek geweest zijn en uh, via de reensbrigade weer uh, met hun ouders herenigd zijn. Ja, dat zijn best uh, grote aantallen. Ja, want als ik dan uh, kijk naar, naar vroeger, dan was het zes uh, uur en dan was er een massale uittocht, iedereen ja. ging naar huis toe... Maar dat is niet meer zo. Nee, nu eigenlijk om zes uur komt intocht nummer twee. <laughs> en voor degene die buiten Zandvoort werken Zullen we dat misschien wel herkennen. Dat je hè, vaak tussen vijf en zeven de tweede file op de toegangswegen hebt. Of in ieder geval merkt dat het uh, druk is. Um, ja, We zien, we zien het, het strandgebruik. Um, zowel op de dag verplaatsen, We het inderdaad vroeger om uh, nou, 9 uur half 10 vol De 10 uur was het strandvol en om half 6 werden de tassen ingepakt, gingen en naar huis. Ja, um, um, levens, ja zie je nu vaak voor 12, Tuurlijk zijn er mensen, zeker als het heel warm is, uh, begint het echt wel druk te worden, maar dat de echte drukte zo tussen 12, 1 uur s middags en een uur of 8, 9 uur avonds uh, zit. Um, en daarnaast zien we dat waar vroeger toch echt vooral de zomervakantie was en misschien nog een weekendje in mei, voorjaarsvakantie, misschien een september, als het nog een keer een mooi weekend is. Maar dat nu eigenlijk we echt richting jaar rond gaan En dat komt niet alleen hè, de, de mensen die in de zon liggen, maar ook alle andere strandactiviteiten. Als je bijvoorbeeld gisteren kijkt, herfstvakantie, gistermiddag het strand is echt vol. Mensen die aan het wandelen zijn, watersporters die aan het kiten, aan het golfsurfen zijn. Um, dus ja, we zien ook voor de inzet... Van onze redders dat dat uh, niet meer alleen die zes weken in de zomer is, maar echt bijna jaar rond. Komt dat ook een beetje omdat uh, de functie van een strandtent uh, veranderd is in de loop der jaren? Dat er nu meer uh, mogelijkheid is om te eten, bijvoorbeeld op het strand? En uh, strandtenten worden ook niet allemaal meer afgebroken, jaar rond paviljoen staan? Ja. Er. Nee, dat, dat, dat is zeker. Hè. En, en, en we zien het, nou ja, wat je zegt, hè, door, door het veranderd gebruik van het strand. Ik denk toch ook wel door de. Ja, hoe mensen zelf veranderen. Ik denk dat um, we toch in dit deel van de wereld uh, het allemaal erg goed hebben. Dat betekent dat het, ondanks dat de prijzen soms best fors zijn, het iets makkelijker is om een hapje op het strand te eten, om nou ja, dat uitje te doen waar misschien vroeger mensen toch zeiden, we gaan lekker naar huis, naar de aardappeltjes en groenten. Um, en inderdaad paviljoensjaar rond, watersportjaar rond. En natuurlijk ook een van de zaken die de gemeente Zandvoort ook wel wil promoten. Hè. We zijn een durfsportlocatie. Uh, dat betekent dat we proberen ook faciliteiten als gemeente Zandvoort aan te bieden. En als uh, regio voor watersporters en allerlei andere activiteiten die op en rond het strand doen. Ja, is het niet zo dat de watersporters uh, als dat allemaal toeneemt dat het ook meer werk genereert voor de brigade? Uh, ja, dat gedeeltelijk genereert dat meer werk. Hè. Dat betekent dat we vaker zien voor en najaar dat we gealarmeerd worden via de meldkamer om... ...en watersporten te assisteren of te helpen. Um, andersom moet ik ook zeggen... Um, um, ...als ik kijk naar hoe watersporters met elkaar omgaan... Het is een, ...ik vergelijk ze een beetje met, met sommige andere wat meer extremere sporten... Hè. ...of dat nou mountainbikers zijn of motorrijders... Hè, ...die altijd naar elkaar zwaaien en elkaar helpen als het nodig is. Ja. Um, we zien toch gelukkig heel veel ervaren watersporters... ...en nog steeds kan daar wat gebeuren. Hè. Je kan materiaal per krijgen of een keer een ongeluk. Um, maar men let redelijk goed op elkaar, dat is de ervaring... Um, en dat betekent dus dat we, als je kijkt naar de aantallen de inzet meevalt. Maar we hebben wel eens aangegeven goh, als dat echt jaar rond wordt. Wij werken met alleen maar vrijwilligers. Ja. Het wordt soms wel lastig. Nou, Dat was mijn volgende ja. vraag. Van, van hoe zit je dan met je, met je vrijwilligers? Want die werken natuurlijk overdag. Ja, die werken, die zitten op school, die uh, studeren. Um, en dan in, in, in eerste instantie is men ja, door de week en, in, en ook gedeeltelijk in het weekend. Afhankelijk van wat we dan noemen de alarmploeg. Dat dus betekent echt dat iemand 1 in 2 moet bellen. Als er wat aan de hand is. En dan worden of wij of de KNRM. Of gezamenlijk gealarmeerd. Om iemand te helpen. Was er gisteren nog wat aan de hand? Want ik zag om ja. een uur of drie ja. ineens. Een auto van de brigade met een ja, boot Ja, Er waren twee, twee kiteservice. Die wat problemen hadden om terug te komen. Ah. Uiteindelijk gelukkig bleek toen wij er kwamen. Dat andere kiters. De, de, de mensen geholpen hadden. En ze dus eigenlijk al aan de kant waren. Dus daar zie je alweer dat men elkaar goed helpt. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Want ik bedoel. Ik zie ze dus met dat grote ding in de lucht uh, slabberen ja. en zweven. Hoe, hoe kun je een andere kiter helpen? Nou ja, wat, wat ze kunnen doen zijn twee dingen. Eén, ze kunnen materiaal meenemen. En soms zie je dat de plank of, of uh, andere spullen door een kiter worden meegenomen. En zeker de ervaren zijn vrij handig. Uh, het tweede wat ze nog wel eens doen, dat noemen ze bodydragger. Dat betekent dat ze niet meer op de plank staan, maar gewoon met het lichaam in het water liggen. En zich dan letterlijk door de kite laten voorbewegen. Ja, dan kan je iemand anders meepakken of ze ah. kunnen elkaar vasthouden. En met één kite terug naar de kant. En, en ja, als laatste is het toch ook vaak gewoon een stuk zwemmen. Vaak uh, kaiten doet men vooral met wind die langs de kust of richting de kust staat. Ja. En dus dat betekent dat je uiteindelijk met de stroming wel richting de kant komt. Ja, want als je dan kijkt naar uh, bijvoorbeeld de jaren 70 waar het windsurfen dan ja. heel populair was op een plank en een zeil. Dat, dat zie je bijna niet meer, dat is helemaal nee, veranderd. Nee, komt wel weer terug, maar ook daar zag je in het begin. Hè, ik kan me herinneren dat ik zelf een klein mannetje was, net begon met de reeksbrigade. Dan in een weekend dan haalden we 10, 20, 30 servers naar de kant. Uh, allemaal met uh, uh, een, een gebroken mastvoetje, een gescheurd zeil. Uh. En na een paar jaar zie je die sport professioneler worden. materiaal wordt beter. De mensen die beoefenen worden beter. Um, dan zie je dat dat soort zaken afnemen en dat je vooral de, nou ja, of de extreem of echt de pechgevallen overhoudt. Ja, want als ik dan die, uh, die huidige kitesurfers nu zie uh, sport ik vind het een prachtig gezicht. Ja. Maar dan waait het af en toe zo hard dat ik denk van nou, nou zou je dat nou wel ja, doen? Dat, dat is natuurlijk wel iets en, en dat valt uh, ons ook op en mij ook. He. Straks, uh, of eigenlijk nu al, het wordt donker. En er is veel wind en dan rijd ik wel eens om vijf uur over de boulevard of om zes uur. En dan is het al donker en ergens aan de horizon zie ik één zwart stipje. En dan denk ik ook, ja, als er Komt nu wat terug? met jou gebeurt, weet ik niet of iemand je ziet. Dus dat... uh, geen flair bij nee. zich, nee. geen lamp, En, en, en niks. soms uh, is ook de zeesituatie zo dat wij wel zeggen, ja, stel dat er nu wat zou gebeuren. Dan is het voor ons bijna onmogelijk om ja. het water op te gaan. Dan kan de KNRM misschien nog, een grotere boot. Um, maar dat zijn wel risico's die uh, een sporter zelf neemt. En ik wil niet zeggen dat hij daar dan ook... Uh, ja. Zoek het maar uit, hè, want wij zijn een hulpverleningsorganisatie. Maar er zijn wel situaties dat ik denk... Ja, dit is eigenlijk gewoon onverantwoordelijk. Maar, maar zou het dan niet zo uh, moeten zijn... Dat uh, de gemeente uh, een waarschuwing... Zeker een verbodsbord uh, neer kan zetten? Net zoals ze bijvoorbeeld in de Duinen doen... Dat het ja. na zonsondergang niet toegestaan is... Om zich in de Duinen te begeven. Hè, dat het na zonsondergang niet toegestaan is... Om meer te kitesurven, want... Nou ja, dat, dat, zijn wel, dat, dat zijn wel mogelijkheden. Op dit moment is de gemeente samen met heel veel uh, partijen aan het kijken. wat er met de diverse sportzones moet gebeuren op het strand. de kitesanering. Oh ja. ja. uh, om daar nieuw beleid op te maken. Uh, om te kijken of er meer ruimte mogelijk is. Nou, allerlei zaken worden daar bekeken. Uh, dit zou inderdaad iets kunnen zijn wat daar nog uh, bijgevoegd wordt. Dus ja, ik, ik vind het. Uh, als je dan kijkt naar uh, bijvoorbeeld mooi weer met een uh, stevige wind. dan hebben die kiteservers. die willen natuurlijk veel ruimte hebben. Ja. Maar de mensen willen natuurlijk ook de zee in. Ja. Dus dat bijt elkaar. Nou ja, dat beetje. is waar wij als rangebegade inderdaad wel... Um, um, nou ja, ook bij de gemeente hebben aangegeven... dat dat de lastige situaties zijn. Hè. Voor het najaar en de zomer. Mooi weer en wind. Um, en dan, ja als men verder uit de kust kijkt, dan bijt het elkaar niet. Maar je ziet toch vaak dat uh, sommige kaiters... niet helemaal de regeltjes volgen. Of denken, het kan wel. Dus zwemmers doorgaan. Heen. Ja. En dat is wanneer... ...potentieel gevaarlijke situatie ontstaat. Uh, en ook dat ja, zwemmers voelen zich nou ja, bedreigd. Uh, uh, ook al kan een kaiter nog zo goed kaiten. Als jij met je hoofdje boven water zit... ...en er komt zo'n plank op je af... ...dat voelt gewoon niet veilig. Ja. Dus dat zijn inderdaad zaken... ...die wij, wij ook, ook regelmatig aankaarten in dat soort overleggen... ...om te kijken hoe kunnen we het aan de ene kant veilig maken... Aan de andere kant genoeg ruimte voor de zwemmers overhouden. En dat is toch ook als Reensbegade onze kerntaak. De, de veiligheid van baden zwemmers. Maar ook kijken hoe kunnen we ruimte geven aan de sport. Want ook wij snappen en zien dat het en voor zand wordt. Maar ook voor sporters gigantisch mooie activiteiten zijn, het kitesurfen, het golfsurfen... en dat we ook daar ruimte voor moeten geven. Ja, maar dat zou dan denk ik niet dan in het gedeelte moeten zijn... waar standtenten staan. Nou ja, dat is precies de, de, de belangenafwegingen... Die, die uiteindelijk gemaakt zullen moeten worden. En wij als Reenschade kunnen we alleen een advies in geven en, ja. en uh, aangeven hoe wij denken dat het zou kunnen. Maar uiteindelijk zijn er zoveel andere belangen die daarin meespelen... Ja. dat uiteindelijk de gemeente daar een keuze in zal, zal ja. maken. Nog ernstige dingen gebeurd uh, dit jaar? Nou ja, um, um, wel wat grotere incidenten. We hebben laatst één verdrinking gehad dit, uh, dit seizoen. Uh, um, in een weekend met wat minder mooi weer. Uh, iemand die in het water, nou ja, het is altijd lastig te zeggen, is hij verdronken of onwel geraakt. Maar in ieder geval, uh, er door omstanders is uitgehaald. Uh, wel nog door reddingsbrigade, andere hulpdiensten, uh, zeer goed behandeld. En toch helaas, een aantal dagen later, uh, is overleden. Um, en dat zijn, wel, ja, dat zijn incidenten die je niet wil als organisatie. Dus dat heeft ook altijd bij ons best een grote impact. Um, het zet ook wel alle, ja, alle, alle uh, gedachten weer één kant op. Van hé, hey, waar we het dus met z'n allen voor doen. Ja. Want gedurende het seizoen hebben we ook uh, nou ja, een heel groot aantal zwemmers. Die wel dankzij de Reimsbrigade op tijd eruit zijn gehaald. En door... Alle preventieve werk wordt gewaarschuwd. Ja, want jullie gaan, gaan heel de... veel langs de kust ja, he, varen ja. om mensen te Ja, het is vooral het. Van, joh, ga niet te ver. Nee, het, is, het, het belangrijkste werk voor ons is eigenlijk altijd voorkomen aan het begin. Door advies te geven, door mensen te waarschuwen. Uh, en te voorkomen dat er wat gebeurt. Nou ja, als er dan wat gebeurt, proberen we zo snel mogelijk handelend op te treden. En ja, zo'n verdrinking, dat, ja, dat is natuurlijk het laatste wat je als organisatie wil. Um, Kun je dat dan ook verklaren, die verdrinking? Is, is het, is het nou ja, dat is altijd vrij lastig. In dit geval was het een, een wat minder mooie dag. Het was ook geen stranddag. Een, een gezin met een aantal mensen die, die het water was ingegaan. En een wat oudere meneer die... Ja, en dat is dus altijd het lastige. Dan wel verdronken, dan wel onwel is geraakt en ja. daardoor verdronken. Dat is vaak ook lastig te onderzoeken. Krijgen we ook niet altijd helemaal 100% terugkoppeling op. Is soms zelfs voor medici lastig om te zien. Ja. Maar in ieder geval, um, ja, voor zo'n gezin is dat echt een, een tragedie. Ja. En natuurlijk het allergrootste drama wat er is. En ja wij balen daar als organisatie natuurlijk van dat er in ons gebied zoiets gebeurt. Um, maar helaas weten we ook dat als je nou ja, op lange termijn kijkt, dat het één keer in de zoveel tijd met honderdduizenden strandbezoekers, ja, dat, er een, dat er een kans is dat er wat gebeurt. Ja, ja. ja. ja maar ook met die sporten, hè, want kijk, het is natuurlijk sowieso niet zo heel verstandig om uh, diep het water in te gaan, want... Wat, wat, wat bereik je daarmee? Als je echt wil gaan zwemmen, zwem, zwemmen... dan kan ja. je beter naar een banenbad gaan... en daar je baantjes trekken. Nou ja, of, of langs de kust, We zien langs toch, de kust ja. blijven. En dan, dan hebben die sporters daarachter... Genoeg ruimte ja. om, om hun dingetje te doen. En het laatste stuk, ja, dan moeten ze wel weer terug naar het strand. En daar zit natuurlijk uh, nou Ja, de ja precies, dat, dat is waar, uh, waar nu naar gekeken wordt. Hè. Hoe kan je die zonering aanpassen? Hoe kunnen we ook de informatie naar watersporters verbeteren. Dat zijn allemaal zaken waar de gemeente Zandvoort nu naar aan het kijken is. En waar wij, net als heel veel andere partijen, nou ja, in ieder geval proberen actief mee te denken. En uh, nou ja, een situatie keren die zowel voor strandbezoekers als voor de watersport uh, iets positiefs oplevert. Ja. Zijn er dingen die er nu zijn gebeurd waarvan je denkt. van, nou Dat, dat kan ik in ieder geval volgend jaar meenemen in uh, de adviezen. Voor hoe we het nog veiliger kunnen maken. Uh, waar we nu naar aan het kijken zijn. is Ook met bijvoorbeeld strandpachters. Is uh, uh, het, het systeem van de gele vlag. Oh ja. Het waarschuwen voor. Uh, een, een, een, dat het een, en niet iedereen doet dat hè? Nou, er is een vlagsysteem ooit opgezet met op het strand een, een aantal palen. Niet bij elk paviljoen, om de zoveel paviljoens. Um, dat is ook voor de ondernemer lastig. En dat snappen wij ook. Um, um, de vlag moet erin, de vlag moet eruit. Soms he, wordt er gebeld naar zo'n paviljoen. Weet iemand die de telefoon opneemt... Uh, weet niet precies waar het over gaat. Dus het is allemaal heel begrijpelijk. Dus we eigenlijk samen ook weer met de gemeente... en de andere partijen zijn om te kijken... wat kunnen we doen om dat waarschuwingssysteem te verbeteren. He. We beginnen natuurlijk langzaam in een tijd te komen... waar je heel veel nieuwe mogelijkheden hebt... He. Uh, ik heb wel gezegd, hè, tegenwoordig elk busokje heeft al een digitaal scherm. Waarom hebben we nog bij de afritten zo'n blauw bord met stickers? Kan dat niet de helft digitaal worden dat je daarop kan zetten? Vandaag is gevaarlijke stroming en Precies. eventueel nog andere... Nee. Al dat soort ideeën, ja. dat zal er niet morgen zijn. Maar dat zijn wel zaken waar we vanuit de preventieve kant ook uh, proberen te kijken. Wat kunnen we daar verbeteren? Ja. Uh, het hmm. scholenproject begin dit jaar. Vanaf uh, dit jaar worden we weer... Uh, uh, alle groepen uh, zes van de lagere scholen bezocht jaarlijks. Uitleg over stroming, uitleg over wat je maar, zelf ja. kunt doen. Uh, dat is dan vooral op Zandvoort gericht. Ja. Dus al dat soort zaken moeten bijdragen aan, aan een stukje extra preventie. Ja. Ja, je zou dan bijvoorbeeld ook op zo'n bord uh, kunnen vermelden. Ja, Natasja van vijf jaar, blond haar, precies. is haar ouders kwijt. Ja, precies, ja. precies. Ja. <laughs> ze nou zit ja, daar en, en daar. En dat, dat, dat soort zaken, ja. dat staat bij ons. Denken dat dat kan helpen. Uh, maar ja, goed, daar zit natuurlijk financiële kant aan. Uh, ja. We hopen nu met de verbouwingen van de boulevards die er aangekomen, dat er misschien daar ruimte komt. Ja. En maar zo blijven we op allerlei manieren. Actief en er zijn nog steeds uh, donaties, zijn nog steeds van harte welkom. Hè? Altijd, ja. altijd. Ja. Ja. Uh, omwille van de tijd gaan we het afsluiten. Uh, afsluiten. We hebben nog ja, een zin aantal zin minuten. Ernst, dank je voor je komst. Dank je wel. En uh, mocht je, je weer dag. wat hebben, dan uh, horen we graag van, uh, van jou. Dat uh, gaan we doen. Je weet de redactie te vinden. <laughs> En uh, ja, dan gaan we afsluiten. We willen graag Thomas de Jong en uh, Stef Westerburger... die het tweede uur deed bedanken voor de techniek. Um, de presentatie was in handen van uh, Irene de Jager. En Cor Draaier, dankjewel Cor. En we willen graag Hotel Hoogland bedanken... voor de gastvrijheid en de koffie, thee en het water. En even als aanvullend informatie... na dit programma kunt u... Toch nog luisteren naar een uitzending van uh, CFM uit Zandvoort. Want uh, het team van Jess uh, van CFM is nog niet klaar om hierna een programma te doen. Tot die tijd uh, brengen we dus nog uh, CFM uit Zandvoort. Het wordt morgen herhaald om 12 uur. En uh, in dit geval gaan we praten met dokter Mol. En dan wordt er even teruggekeken op de periode van meneer Mol, wat hij allemaal gedaan heeft in Zandvoort. Dat oh, interview is van daar 2011. Ja, ik denk nog veel meer. En in uh, 2011 hadden we dit uh, interview met hem. Ik zou zeggen, we gaan nog even naar één laatste muziekje luisteren. En uh, dat is Big Audio Dynamite met E is MC kwadraat. <laughs> <Ja>. <laughs> en en we wensen uh, iedereen een fantastisch mooi weekend. Ja. Ga vooral iets leuks doen, want er is genoeg te doen in het dorp. Ja, dat hebben we wel verteld. Ja, weer, ja. Dat hebben we wel verteld inderdaad. En Ik, uh, graag tot de volgende keer. Ja, tot ziens. Dag. <tomst2> <tomst2>